12 uur. Dit is Jeroen Kuma met het NOS-journaal. KWF-kankerbestrijding begint morgen met een campagne... om ouders te overtuigen hun dochters in te laten... en te tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Meisjes ontvangen in het jaar dat ze 13 jaar worden een oproep. Maar uit onderzoek blijkt dat steeds minder meisjes zich laten vaccineren. En dat is zorgwekkend, vindt KWF. Volgens de organisatie kan de prik honderden sterfgevallen voorkomen verkleint de kans op baarmoederhalskanker met 75 Warenhuis Warehuis HEMA wil milieuvriendelijker worden. Nog dit jaar verdwijnen onder andere plastic wattenstaafjes en rietjes uit de schappen. Ze worden vervangen door duurzamere producten die gemaakt zijn van papier of metaal. Daarmee gaat HEMA de strijd aan met plastic zwerfvuil. En ze zijn niet het enige bedrijf dat plastic in de band wil doen. Ook McDonald's stapt dit jaar af van de plastic rietjes. Mogelijk komt er in 2021 een Europees verbod op wegwerpplastic. Homoseksuele mannen moeten eerder bloed kunnen geven, vindt D66. De partij vindt de voorwaarde dat homomannen alleen mogen doneren... als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad... niet meer van deze tijd en discriminerend. Volgens D66 zou risicogedrag leidend moeten zijn... en niet de aard van de relatie die iemand heeft. Het behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie... is minder schadelijk voor de baby dan gedacht. Blijkt uit onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Artsen vinden nu dat van behandeling niet per se hoeft te worden afgezien... als dat maar in een gespecialiseerde kliniek gebeurt. De politie heeft de afgelopen dagen bijna 10.000 jongeren gelokt... naar een site over cybercrime. De jongeren dachten dat ze op een link klikten... waarmee ze Instagram-accounts konden hacken... maar ze kwamen terecht op een website van de politie... Met de online campagne wil de politie jongeren wijzen... op de gevaren en gevolgen van cybercrime. Het weeren trekken sluierwolken over, maar de zon komt er goed doorheen. Het blijft overal droog, door 10 tot 13 graden. Morgen zonniger en hier en daar zelfs 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Het is 14 februari, de dag van de liefde. Hier op ZFM Luncht is dit de, de, de, de, de, de, de Valentijns uitzending. En hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch. En een hele goede middag, Dolly. Hey, goedemiddag Roy. En goedemiddag luisteraars en kijkers. Voor iedereen een hele mooie, warme, fijne Valentijn gewenst. En wat een leuke dag gaat dit worden, hè? Ja, zeker. Zeker als je verliefd bent. En als je niet verliefd bent, moet je gewoon even in de spiegel kijken. Word je weer helemaal verliefd op jezelf. Lekker eerst even douchen. Lekker frischeren, en je haartjes wassen en lekker mooi opmaken. En dan kijk je in de spiegel en dan zeg je: Oh, wat hou ik van mezelf. Jij, geweldige Valentijn. Toch? Ja, nee, zeker. Nee, nee. Nou, ik ben is... al gewend hoor, hé. Hey. Kusjes daar, kusjes daar, kusjes daar, <tomt> kusjes daar. Heb jij al wat ontvangen ja. afgelopen dagen, Dolly? Uh, hou op alsjeblieft. Ja, Vertel. ik heb een doosje bonbons. Stond er hier van de week in de studio. Ik denk, oh nee, wat moet ik meer. <laughs> Mister X, weet je wel. Ik kan het niet uitzetten. Maar goed, we weten dus niet van wie. Maar dat schijnt erbij te horen met Valentijnsdag. Dat je niet weet van wie uh, de adoratie komt. Ja. Nou, maar dan, hier um, stond bij mijn, uh, bij mijn stoeltje hier in de studio een prachtige ballon met snoepjes. Nou, leuk. Een rode roos. Ik laat hem even zien in de camera. Ja, want we zijn ook live te volgen via ja, www.zfm-live.nl. En een mooi sleutelhangerhartje. Ah, wat leuk. Ja. En uh, Roy heeft speciaal voor vandaag een mooie strik omgedaan. Ja, zeker weten. En ja... Uh, ja oh, wie nou leuk er... zeg. Er komt een bericht binnen dat we gestoord zijn. Nou, leuk. Nou. <laughs> nou hoor. En het is... Dit is kusjesdag kusjesdag kusjesdag, kusjesdag, kusjesdag, kusjesdag, kusjesdag. Dus wil je een kusje, moet je langskomen. Ja, kom maar, uh, een kusje ja. van Dolly. Ja, ja, en, en, ja ik en, van jou, hè. en ik heb uh, natuurlijk en ik ja, van mij een zo. Oh nee, een uh, gemalen ding. Maar, um, maar uh, ja. Dolly, het is een. Uh, het wordt een hele leuke show vandaag. Hier op ZFM Zandvoort. Ja, om op FM. We <laughs> hebben een leuke date voor jou geregeld. Wie dat is, weet de luisteraar morgen. Want vanavond ga je op date met die man. Ja, en dan dat, komt het op onze Facebookpagina. Uh, dat ga ik niet voor de camera doen. Nee, hoor. maar we gaan nee. wel een leuke selfie jullie... We gaan een foto maken vanavond. En dan, uh, dan zorg ik dat jij morgen die foto hebt. Ja, en dan gaan we die gewoon op onze Facebookpagina... Uh, plaatsen, ja. want dat is wel... Uh, dat ja, dan blijft iedereen wel op de hoogte. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Ja. Ja, maar alleen uh, met Valentijn en met deze gelegenheid... dat ga ik niet voor de gewoonte houden, hoor. Dat ik jullie allemaal op de hoogte hou. Nee. Van mijn dates. Van jouw dates. Nou, mijn dates. Maar uh, ja. in ieder geval, deze uitzending nog eventjes tot de point. 14 februari. Valentijn! De dag van de liefde. Heb jij een uh, Valentijnsbericht die je achter wil laten? Dat kan via onze Facebookpagina van van het Lunch. Uh, of even bellen. 023 573 0393. Voor de luisteraar die even het op wil schuiven. Ik zou het nog één keer noemen. 023 573 0393. En we hebben al wat aanvragen binnen. Dus daar gaan we het zeker zo, zo meteen uh, over, uh, over hebben. En um, ja, het wordt in ieder geval een hele speciale uitzending. Donnie. Ja, want we gaan natuurlijk... Uh, en daar gaat het vandaag denk ik ook grotendeels over om draaien. Want natuurlijk gaan we richting de klok van kwart voor twee strakjes. En ja. dan wordt het natuurlijk Spannend, want dan gaan we een paar prijswinnaars bekendmaken. We hebben de loodjes goeie. klaar liggen. Ja. En dan gaan we de loodjes trekken van de prijswinnaars... van al die gezellige, romantische prijzen. Alles, ja, dus genoeg deze uitzending. Heel veel leuke dingen. Heel veel leuke dingen. Dolly, uh, ja, we gaan ja. er gewoon een leuke uitzending maken... Het uh, wordt een show ten top, want jij zit er bovenop, op het nieuws dan. En uh, we gaan er gewoon een, uh, een leuke, gezellige uitzending van maken. Met allemaal leuke, verrassende elementen, nieuwtjes, liefdesnieuws. Heel veel leuke dingetjes. We gaan op uh, naar de 3 in 1. En um, ja, daar hebben we de jingle voor nodig natuurlijk. En die zet ik nu in. 3 in. I me me. How long has there just Ooh. be. You're everything I hope for You're everything I need You are so beautiful to me Such joy And happiness You bring Such joy Dat was uh, de 3 in 1 hier tijdens deze Zandvoort Lunch Valentijnse uh, uitzending. En het was wel een uh, hele mooie 3 in 1, hè, Dolly? Absoluut, ja, erg gevoelig. Maar ja, dat kan je verwachten natuurlijk op Valentijn, toch? Uh, ja, zeker. En het ja, was ook ja. eigenlijk gelijk de top 3 uh, van uh, de, de meest aangevraagde Valentijnsliedjes. Is dat zo? Ja. Oh, dus. Uh, Oké. Okay. Nou, dat dus is mooi een, om te uh, weten. Een mooie top 3. Nou, goed zo. <laughs> dus, uh, heeft u een uh, verzoekje? Dat kan natuurlijk 023-573-0393. Dan kan u onze Valentijns-hotline bellen. En dan krijgt u mevrouw Tapierik aan de telefoon. En dan kan u vertellen, wilt u een liedje horen? Of wilt u wat vertellen op de radio? Of een gedicht voordragen? Het kan allemaal tijd deze, tijdens deze Valentijns-uitzending. En uh, wij hebben net een uh, berichtje binnengekregen, Dolly. En uh, dat is uh, van, uh, van Jane. En uh, Jane die wil haar uh, moeder uh, heel erg bedanken... Met alles wat, uh, wat uh, zij voor uh, Jane doet. En, ja. uh, en met een hele, hele dikke kus en heel veel knuffels. Nou, dat is leuk, toch? Als dat je is, dat soort berichtjes krijgt. Uh, tuurlijk, dat is heel mooi. Want het, uh, ja, Valentijn is de dag van de liefde. Maar er zijn natuurlijk vele soorten liefde. Hè? Het hoeft niet altijd een... Uh, een amoureuze uh, liefde te zijn. Nee. Heb, nee, nee, nee. Ik ga straks uh, even vertellen... hoeveel soorten liefde er wel niet zijn. Ik heb het opgezocht. Dus dat, dat ga ik straks even allemaal vertellen. Als uh, onze presentator vindt... dat het moment daar is... dan uh, zal ik dat allemaal eens even uit de doeken doen. Zometeen hebben we een verzoekje. Maar eerst dit plaatje. Want ja, er hangt vandaag toch... heel veel liefde in de lucht. Van Gerard Joling hier op Zandvoort Leuns bij ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, Dolly, uh, jij, jij had een hele leuke, leuke feitjes, hè? Ja, zeker. Want uh, we hadden het natuurlijk net over, omdat je een uh, berichtje had uh, van Jane voor haar moeder. Ja. Dat je dus inderdaad, ja, er zijn zoveel soorten liefde. Ik heb dat dus ook, ik ben dat eens ingedoken en ik heb dat uitgezocht. Ja. En ik zal eens laten weten hoeveel verschillende soorten liefde je wel niet hebt. Want je hebt natuurlijk uh, de liefde voor mensen in het algemeen. Hè? Dat valt dan onder de noemer naaste liefde. En oftewel caritas. Of de onbaatzuchtige liefde. Hè? Dat is dus de liefde die schenkt en er niets voor terugverwacht. Ah. Die zien we te weinig, hè? Ja. die liefde. Dan hebben we natuurlijk ook de liefde tot en van God. Of van mens tot mens met God als tussenpersoon. En dat heet vanuit het Griekse woord agapi. Nou, dat vind ik een mooie soort liefde. Dat is een hele mooie pure vorm van ja. liefde, ja. Maar die kan ook mee zijn, hè? Ja, Vergis ook... je niet, hè? Want het geloof kan soms tot hele wrede vrede acties leiden. Um, dan hebben we ook de onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens. Meta, begrip uit het boeddhisme is dat. Dan hebben we natuurlijk ook gewoon liefde, zoals we net al zagen. Hè? Tussen familieleden, dus de liefde van ouders voor hun kinderen enzovoort. En dat noem je dan storge. Dan storge. hebben we ook de liefde voor vrienden. Filia, is ook uit het Grieks. Filia, vrienden. Dan hebben we ook liefde voor vreemden. Dat is gastvrijheid, hè? noem je dat. Daar valt het onder, zeg maar. En dat, heet, dat woord, dat heet Xenia. Dat Xenia. is uh, een vreemde. Dat is in, in het Grieks ook. Ja. Um, we hebben natuurlijk de romantische liefde die we vandaag echt vieren, de verliefdheid. Daar hou Maar we hebben ook platonische liefde. He? Wat wij hebben is platonisch. Wij houden van elkaar, maar platonisch. Toch? Ja, maar ook een beetje filia. Dat zijn vrienden. Ja, zeker filia. Ja. En dan is er natuurlijk ook de pure seksuele liefde. Nee, die, die hebben we niet. Die, uh, nee, nou ja, die is er wel, maar niet tussen ons. Nee. Die, uh, die valt onder de noemer van Eros, hè, de god van de, van de seksuele liefde. Ik schrijf hem op. Dan liefde voor zichzelf. Dat bestaat ook, hè? Mensen die zo verliefd zijn uh, op zichzelf. Uh, en en dat, dat noem je dan een narcisme, als het heel erg uh, ontaard is... Dan heb je ook de liefde tot een abstractum. Bijvoorbeeld waarheidsliefde of taalliefde. Dat, dat, dat is ook een liefde, hè? daar kan je warm van worden in je, in je hart. Ja. Dan hebben we ook nog de rituele vormen van liefde. De hoofdse liefde noem je dat dan. Nou, dan gaan we door naar de liefde voor een voorwerp of een lichaamsdeel buiten de gebruikelijke erogene zones dan. Hè? Dus dat, als je dat in extreme mate hebt, die vorm van liefde, dat noem je dan een fetischisme. Je hebt dus ja, mensen bijvoorbeeld fettig. die gek zijn van voeten of van schoenen of zo, weet je wel. Ja, ja dan moet je binnenkort maar uh, 5-3-8 gaan kijken, dan uh, weet ja. je waar, wat mijn liefde voor uh, een lichaam is. Een deel, een lichaamsdeel. Moet ik dan eerst kijken? Kan toch ook gewoon ik ga zeggen? dat niet nu zeggen. Nee. En niet zeggen? Nee, dan weet heel wel zand voor het. Ja, nou, eh, direct zit iedereen te kijken naar 538. Ja, en dat is je ook wel weer waar. Je zegt A, nu B. Nee, ja? B gaan, moet mensen gaan kijken. Ties, ties, dat. Mickey. Nou, oké. Okay. Dan eh, als laatste, en niet geheel onbelangrijk en veel voorkomend, liefde voor het vaderland. Patriotisme. Patriotisme. Nou, dat, uh, de Vaderland. Welke, welke liefde vind jij het mooiste van dat hele rijtje? Um, ja, het, het, het mooiste vind ik toch de naaste liefde. Ja. Want ik denk, als iedereen het op kan brengen om, om in naaste liefde te leven... Dan, dan is er geen oorlog meer. En uh, ja, de familieleden zijn en de vrienden zijn voor mij toch wel heel belangrijk... Nou, welke liefde ik le leuk vind... ik ja? lekker, maar leuk vind... Is de Fetischisme. Liefde... Nee? Oh, nee, oh, nou, dat nee de dan liefde voor mezelf. Voor jezelf, nee, hoor. Ik kijk elke dag in mijn spiegel en dan denk ik... Ja. Roy, wat ben je toch een lekker ding. Hij, weet je wat hij altijd draait? Dat deed mijn zoon vroeger ook wel eens. Van Joe Cocker, You are so beautiful to me. <laughs> mijn zoon stond aan te zingen... I am so beautiful. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat doe ik elke ochtend. Zie je wel? Ja. Dacht ja, het al. ja. Nee, ja. mijn liefde is eten. Voor eten. Eten? Gaat, gaat toch door de maag. Mm. Ja. Echte een... maag. 12 jaar een man en vrouw. gaat door de maag, Ria Valk, hier op ZFM Zandvoort. De Fanta's Uitzending. Met uh, heel veel gezelligheid hier uh, op de radio natuurlijk. Uh, gezelligheid, uh, kent geen tijd. <laughs> het is uh, half één en uh, het is gezelligheid ten top. Dolly zit er bovenop en daar bedoel ik natuurlijk het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja. En dan komt hier wat liefdesnieuws. Inge de Bruin is weer gelukkig met haar oude liefde. De voormalig topzwemster is van plan weer wekelijks te gaan zwemmen... om lekker fit te blijven. Nou, als dat geen nieuws is. Tim Douwsma heeft zijn droomvrouw gevonden... De 31-jarige zanger verklapte donderdag in de Telegraaf... dat hij helemaal gelukkig is met zijn jeugdvriendin Elske. Hij vertelt dat hij haar al zijn halve leven kent. En hij was 16, Maar het was de tijd dat hij dacht nog gymleraar te worden... en in Heerenveen een opleiding aan het SIOS deed. Nou, Daar ging hij dan vanuit het dorp met de bus naartoe. En elke dag zat hij in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen. En ze hadden toen best wel contact in die bus, maar verder is het nooit wat geworden. En dan nu eindelijk heeft Cupido raakgeschoten en hebben ze een relatie. Groente- en fruitkweker Geert Krops, die in 2015 bekend werd door zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw, gaat weer als single door het leven. Hij zag zijn relatie met zijn laatste vlam, de Groningse Ria, uitgerekend op oudejaarsavondstranden. En hij moppert alle vrouwen hebben wel wat. Maar er is nieuws in aankomst. Alleen mag ik nog niet verklappen wat. Maar dat komt wel. Tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, wat kunnen we vandaag verwarm, verwachten? Warme liefdeszonnestralen. Niemand huilt vandaag van liefdesverdriet, dus het blijft droog... en er waait een zwoele zuidenwind. En onze harten worden al lentewarm, dus we gaan op naar de 10 graden. Het wordt een heldere nacht, zodat we elkaar bij maanlicht buiten... in de ogen kunnen kijken op deze Valentijnsavond. De temperatuur daalt weliswaar naar het vriespunt, dus houd elkaar warm zodat de harten niet bevriezen. Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. De, ja, daar gaan we weer gewoon, hè? De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar een lenteachtige 12 graden. Ja, op het terrasje in de zon wordt het prima toeven. Dan was dit het weerbericht volgens Cupido Schreuder.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 Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas Luna en los charcos, canjeng en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer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 Your lips, the the de kiss De kiss of fire. The Kiss of Fire, de drie of de, het liedje van de sidekick was dat. En uh, heb je ook gehoord wie het is? Herkende je hem? Nee, niet helemaal. Nee, het was u Laurie. Weet je wie u Laurie is? Nee. nee Kijk je nee. wel eens naar House? Ja. Ja, ja dat is hem. Oh, oké. Okay. Wat die, leuk. Uh, die manke, die acteur. Die manke Nelis. Ja, die maakt goede muziek, jongen. Ja, nou, dat Oeh. was te horen. Kiss of ja. Fire, dat was uh, het liedje van de sidekick. Natuurlijk ook helemaal op liefdesgebied. Ja, nou was een kiss of fire niet meer bij, bij de liefde, hoort. dan weet ik het niet meer. Nee, dat zou, uh, <laughs> zou ik ook wel willen, hoor. Een kiss of fire, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ach ja. Ah, ja, joh, ja joh. Ja. <laughs> hebben we hebben nog wel oproepen gedaan voor dates voor vandaag. Ja. Nee, ja. Nou, jouw date die komt uh, vanavond uh, in ieder geval uh, ja. naar Zandvoort en dan ga jij gezellig mee eten. Ja. Dus ik ben benieuwd. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat die van plan is. Nee, oké, oké, oké, Misschien gaan we helemaal niet eten. Misschien komt hij erop op dagen. Zou me ook niks verbazen. <laughs> nou <ja. laughs> We gaan het merken. We laten het u morgen allemaal weten via onze Zandvoort lunch site. Ja. Hoe, zich dat, hoe dat allemaal af is gelopen. Hey Dolly, We gaan het zien. Is ja. jouw hobby ook puzzelen? <clears throat> Jazeker. Ja, ik hou van puzzeltjes. Ja, Vooral hou als van ja, jij het laatste stukje bent. Ah. Ja. <laughs> uh.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 Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrije in de nacht. Het is dus niet in de leen, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voor mij. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, duizend en. Een... We zijn ondertussen hier de studio aan het afbreken. Ja. Want het is hartstikke gezellig hier. De harten vliegen in het rond. Ja, als mensen meekijken, dan denken ze echt van: wat is dat? Die zijn niet goed. Die, Die moeten zijn... verboden worden met ja, z'n tweeën. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, ja. wat een leuke, gezellige uitzending is dit... op de Valentijnse uh, uitzending. En ja. uh, er gaat natuurlijk uh, komend uur uh, nog veel meer uh, gebeuren... qua ja. nieuwtjes over de liefden. Ja. En uh, leuke weetjes uh, hebben ah. we nog. En uh, nog heel veel andere leuke, leuke, leuke dingen. Ja. En, uh, daaronder hebben we ook een, een verzoekje gekregen. Dat klopt. En dat uh, is uh, van Diana. Ja. En, uh, Diana voor heeft, haar uh, bas. Voor haar bas. En uh, ja, wat heeft hij aan aangevraagd, uh, Dolly? Is even kijken hoor, want dan moet ik hem even opzoeken. Het is een nummer van William Jans. En dat nummer heet Mijn Allerliefste. En um, dat wil ze aan hem opdragen, omdat ze... Oh, hoeveel jaar was het nou geleden, zei ze? Zes of acht jaar? Ik weet het niet meer precies. Maar... Uh, uh, toen zijn ze in ondertrouw gegaan op Valentijnsdag. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. En toen zag ja. ik een leuke Facebook-post langskomen... dat ze inderdaad in ondertrouw waren gegaan. Ja, en uh, ja, daar, daar hoort eigenlijk dit nummer bij. Dus uh, ze heeft ons gevraagd... Diana heeft ons gevraagd om dit nummer te draaien... voor haar allerliefste. Nou, Dolly, ik ga ervan uit dat het zes jaar is. Want acht jaar geleden kenden ja. we elkaar net. Ja, dat is zo... Ook... Als ik zeg ik hou van jou Dan kijk je mij vragend aan Of ik dat meen na zo'n lange tijd Ik heb jou niets misdaan Gaf jou mijn liefde keer op keer Nooit was mij iets te veel Jouw warmte en jouw aanwezigheid is wat mijn hart steeds weet Als ik jou in je ogen kijk Dan voel ik mij zo gelukkig Ik voel de warmte en voel me raar En dat komt door jou Oh laat mij nooit meer gaan Mijn allerliefste met jou kan ik alles uit Mijn allerliefste Wat zou ik zonder jou moeten Jij veranderde mijn leven Liet mij weer voelen wat liefde is Liet mij door geluk weer zweven Oh, ik ben jou zo dankbaar voor al die mooie jaren en dat het soms tegen zat. jij mij de pijn bespaarde. Als ik jou in je ogen kijk, dan voel ik mij zo gelukkig. Ik voel de warmte en voel me rijk en dat komt door jou. Allerliefste, ik gaf je mijn hart en mijn vertrouwen. Zodat wij samen iets konden bouwen aan die toekomst voor ons beiden. Ik zal je beschermen in alle tijden. Als ik jou in je ogen kijk, dan voel ik mij zo gelukkig. Voel de warmte en voel me heen, en dat komt door jou. Oh, laat mij nooit meer gaan, mijn allerliefste. Met jou kan ik alles aan. Ik denk dat ik daarop gegedeerd heb. Ik ben oh. oh. <middelen> door <middelen> <middelen> naar de finale. Ja, <nacht> zoiets. God, hoe krijgt. Ik vind het zo bewonderenswaardig hoe die fout zo ja, hoog hè? komt. Mijn god! Het is ja. echt knap. Ja, zeker. Zeker weten. Zeker. Ja, ja, ja, ja. We zitten, het eerste uur zit er alweer bijna op, Dolly. Het is toch niet te geloven. Zullen we er weer lekker met een, met een, een beetje vrolijk nummer uitgaan? Ja, maar, maar nog heel verwacht. wachten. Nou ja, anders wel een niet uit we met gewoon muziek. Gewoon een lekker zwoel nummer. Ja, we moeten wat? nog even, even, even nog een minuutje doorkletsen. Dan komen we precies uit met de muziek. Oh, anders okay. is het een beetje moeilijk. Okay. Hè? Uh, maar, uh, Dolly, ja, we hebben zometeen natuurlijk nog heel veel leuke Fantijs En het laatste ja. nieuws. We ja. hebben ook nog Zandvoorts nieuws een beetje ertussendoor. Ja. En... Um, we hebben van allerlei leuke dingetjes. Een top 5 van uh, zwijmelfilms. Oh, we hebben we die ook? Ja, ja daar heb je het format niet gelezen. Ja, heb ik wel, maar dat weet je wat het was? Ik zal het je straks laten zien. De letters liepen door elkaar. Oh, ja. dat is niet zo goed. Nee. En, is... um, ja. en we hebben natuurlijk uh, nog heel veel gezellige muziek rondom deze Vaandijnsdag. En ja. kwart voor uh, twee Dan gaan we de, uh, de prijsuitreiking doen. Woe. Van uh, ja, de Spannend, like en deelactie die wij ja. afgelopen week op Facebook hebben ja, geplaatst. Ja, ja, ik ga dus, zo ook uh, even een papiertje erbij pakken. Want dan kunnen we alles opschrijven. Hè. Wie wat heeft gewonnen. Ja, zeker ja, weten. Ja, ja. Het gaat helemaal goed komen. Maar we gaan het toch ook filmen? We gaan het filmen en ja. dat komt ook natuurlijk op onze Facebookpagina. En op de kabelkrant hè? ook nog. Oh, okay, dus ook uh, nog. er komt van allerlei uh, leuke... leuke ja. Maar komen dan ook de namen van de mensen Tuurlijk, op de kabelkrant? Ja, zeker weten. Oh? Okay. Maar we hebben muziek voor, uh, op naar het tweede uur met heel veel leuke dingen. En uh, blijf lekker luisteren. Zo is het. We gaan luisteren naar, uh, naar David Blink. Of met... Love Street. Lekker. De mooiste straat voor Valentijn. Dat is de Dokter de Visserstraat, hè?